De Amerikanen willen de komende tijd meer gevangenissen overdragen aan de Afghaanse autoriteiten. Uiterlijk 2014 moeten dan de laatste Amerikaanse militairen uit het land zijn vertrokken. Op beveiling in het noorden van Engeland heeft een bijbel die ooit van Elvis Presley was... bijna 74.000 euro opgebracht. In de bijbel staan handgeschreven aantekeningen van de king. Elvis kreeg de bijbel in 1957 van zijn oom en tante. Hij gebruikte de bijbel tot zijn dood in 1977... In totaal leverden alle gevelde Elvis-artikelen ruim 125.000 euro op. Het weer dan, vannacht en in de ochtend wisselend bewolkt... plaatselijk kans op een bui, vanmiddag overwegend droog... en het wordt een graad of 24. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Terug hè, in het laatste uurtje van mij. Het laatste uurtje van deze goede nacht. Dus het is alweer bijna tijd voor het goede morgen van Jan Emaus. Track Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen, daar zijn we weer. Ik zou willen zeggen, hoe u voor uh, de alledaagse routine? voor saaiheid, voor sleur. Ik wil daar best een handje bij helpen het komend seizoen in deze rubriek. Te beginnen met het conflict. Dat zorgt altijd voor uh, wat scherp denken. Uh, het zet je op je plaats, je weet weer waar je naartoe wil. En daar ga ik een paar voorbeelden van uh, laten horen. In de muziek uh, kan je oorlog voeren met elkaar hoor, heel goed. John Lennon uh, deed het tegen Paul McCartney, zijn maatje... Waar hij de grootste successen ter wereld mee had gehad. Nou, dat maatje die moest hij die niet meer. Na het uiteenvallen van de Beatles. En dat kan ik me best voorstellen. Als je meer dan een decennium zo intensief met elkaar hebt moeten leven. Voortdurend in het brandpunt van de belangstelling hebt gestaan. En bovendien werd er van het duo verwacht dat ze de ene topprestatie naar de andere leverden. En dat is aardig gelukt ook. Nou ja dan wil je dat wel eventjes van je afschrijven als het allemaal voorbij is. Want dan ben je gewoon gefrustreerd. Uh, Lennon schreef dus How Do You Sleep? Dus dat zette hij op de LP Imagine. Uh, daar zingt hij bijvoorbeeld op uh, dat uh, McCartney eigenlijk... Uh, nou maar één ding heeft gedaan, muzikaal gezien, wat de moeite waard was. Dat was Yesterday. Mwah. En hij zegt ook dat die idioten die op een gegeven moment beweerden... dat McCartney dood was... en was vervangen door een dubbelganger, dat die eigenlijk gelijk hadden. Ook niet zo aardig. En hij zegt, McCartney is alleen maar another day... verwijzend naar de eerste solo-hit die Paul had begin jaren 70. 71. Het is allemaal niet zo aardig. Ik kan me het nogmaals best voorstellen. Wat ik wat moeilijker vind, is dat je op een gegeven moment uh, je gram wil halen... dit dan ook nog eens een keer opschrijft... dan wordt het al een beetje uitzonderlijker. Maar dat je er dan ook nog een mooie compositie bij gaat bedenken... en een arrangement en uh, zoiets je vrienden bij elkaar trommelt om het op te nemen... en die tekst nog tig keer zingt ook om te repeteren... en omdat de eerste take nooit goed is... ja, dan wordt het een beetje ziek, vind ik. Dan wordt het zo vervelend rancuneus... Ik denk dat Rancuneus het beste woord is: Een Rancuneus Feintje. Dat was Lennon, begin jaren zeventig. Goed, uh, trouwens, uh, hier heeft niet nooit op geantwoord. Dat vind ik eigenlijk het meest verstandige antwoord dat, dat uh, mogelijk is op zo'n opname. Nou, dat was uh, How Do You Sleep John Lennon. We gaan verder in deze conflictueuze aflevering van uh, het muziekhoekje met uh, Neil Young. Die uh, maakte natuurlijk een enorme klapper met After the Gold Rush. En daarop staat Southern Man, waarin hij fix uithaalt tegen uh, de Zuiderlingen... In de Verenigde Staten, uh, die uh, volgens hem van uh, racisme een, uh, ja, een geheel eigen cultuur hebben gemaakt. Dat liet een andere band niet op zich zitten, maar dat komt zo. Stallone Man, uh, ja, ze komen er niet uh, zo best af. De uh, zuiderlingen in Amerika. Lynnette Skinner was een band die een antwoord bedacht. En uh, dat werd Sweet Home Alabama. Trouwens nog steeds het, uh, ja, zeg maar het officieuze volkslied van die staat. Uh, enorm succes uh, trouwens voor Lynnette Skinner in 1974. Uh, daar komt de regel in voor... Ik hoop dat Neil Young zich zal realiseren dat we hem hier eh, in Alabama dus helemaal niet nodig hebben. Je zou dus denken, oorlog tussen Neil Young en Leonard Skinner. Dat was niet waar. Ronnie Van Zandt, eh, de, de, de liedzanger van Leonard Skinner, was een goede vriend van Young. Bewonderde zijn muziek en het omgekeerde eh, gold ook. Alleen ja, ze wilden dit toch eventjes kwijt. Toch een beetje bekvechten via de muziek. Het eh, ging trouwens... Eh, niet zo best verder met Linus Kinnet. Het kwam niet door uh, de muzikale neergang... maar doordat drie bandleden, onder wie van zendt... Uh, omkwamen bij een vliegtuigongeluk. Ze waren op tournee en het is zo'n lullig ongeluk ook. De brandstof was op van het uh, vliegtuig... dat ze van uh, het ene podium naar het andere zou vliegen. Uh, ik vraag me trouwens wel af, als Neil Young Southern Man nooit had opgenomen... dan had Leonard Skinner dus nooit Sweet Home Alabama gedaan. En dan was het een vergeten groep geworden, vrees ik. One, two, three. Two, three. Ah, lang niet gehoord. Dank je wel, Jan. Eh, poëzie. Levensreddende poëzie. Mag eigenlijk in geen enkel programma ontbreken. Ko van Geemert is hier de reddende engel. Een literaire duizendpoot met een grote liefde voor de stad Amsterdam... en zijn eigen buurt, de Plantagebuurt. En voor de zomer begonnen we, en nu gaan we gewoon door. Voor de zomer startte ik in dit programma een serie praatjes waarin gedichten een hoofdrol spelen. Gedichten van mijzelf en anderen. Als eerste thema koos ik familie naar een dichtregel van Gerrit Achterberg. Familie duurt een mensenleven lang. Vandaag deel 3. Voordat mijn schoonmoeder in 2007 overleed was het dement. Een tijdje heeft ze nog in een overgangsperiode geleefd. Dement was er nog niet, maar helemaal in orde was ze ook niet meer. Het uitte zich door uitspraken als... ...binnenkort ga ik weer mijn eigen leven leiden... ...of we moeten gauw weer eens rond de tafel gaan zitten... ...waarmee ze bedoelden dat we een ernstig gesprek zouden moeten hebben... ...waarover werd ons overigens zelden duidelijk. Het waren uitspraken waar we niet goed raad mee wisten... ...maar die we naderhand uitlegden als een beginnende dementie. Ook reizen kost daar steeds meer moeite... Ze was gewend haar enige en geliefde zoon in Canada op te zoeken, maar dat werd lastig. Zo kreeg ze een paar keer moeilijkheden op het vliegveld van aankomst. De eerste keer hadden we daar weliswaar assistentie aan gevraagd, maar ze had dat geweigerd. En omdat ze er zeker in die tijd nog prima uitzag, vond men dat begrijpelijk. Ze herkende haar koffer niet meer en moest net zo lang wachten tot er nog maar eentje op de band stond. Aangezien haar gedrag was opgevallen... werd ze door een paar douanemensen meegenomen, verdacht van smokkel. Een week ervoor waren twee oudere dames opgepakt... wegens een poging heroïne in te voeren. Een nieuwe trend, moeten ze gedacht hebben. Een jaar later hadden we haar koffer beplakt met een zeer opvallende sticker. En alles ging goed tot haar zoon zag... je kunt dat op dit vliegveld van bovenaf bekijken... dat ze met haar koffer blij de verkeerde kant opliep... Retour richting vliegveld. Op zeker moment was het voor haar niet meer mogelijk om die reis alleen te maken. Wij gingen dus mee. Geheel onproblematisch verliep ons bezoek niet. Op een dag aarzelde ze net iets te lang bij het uitstappen in de metro. De deuren gingen dicht. Wij waren er al uit en konden nog net haar verbijsterd gezicht zien. Gelukkig stapte ze bij de volgende halte uit en wachtte geduldig tot wij er ook uitstapten. Zonder een adres en zonder kennis van de taal... zou ze knap machteloos geweest zijn. In een gigantisch warenhuis in Montreal... stapte ze een keer alleen in een lift. Zo'n lift van glas. We konden van buiten de mensen naar boven en beneden zien gaan. Op en neer. De techniek liet je niet in de steek. Omhoog, omlaag. Je stond nog steeds voor niets. Wij zagen je... Je zag het niet. Vol verwachting op reis. Razendsnel, voor altijd onderweg naar huis. Sini Blues for Mothers, van zijn album Peter Gunn. Nou, dat vond ik heel mooi passen. We gaan nog een keertje iets horen uh, van de NTR Radioprijs. Een jonge Vlaming um, uh, was genomineerd. Uh, Wederik de Bakker. En hij heeft de tweede prijs gewonnen met een... Uh, nou, gaat u zo horen. Hij studeert aan het Rits, is onderdeel van de Erasmus Hogeschool, te Brussel. Uh, Zoet, licht, grappig, consequent volgehouden. Een radiofonisch onderzoek naar slapend rijk worden. goedemiddag. u spreekt hier met Wederik de Bakker. Um, ik, uh, ik ben op zoek naar werk. Ja, nu welke soort job bent u op zoek?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 Maar goed, uh, au fond kan dat niet moeilijk zijn. Het is goed weer, je zit buiten en uh, ja, je moet gewoon neerzetten en het, uh, en het geld stroomt binnen. Uh, dus laat ik dat eens proberen. Ik heb mijn potje uh, in de hand. <laughs> uh. En nu moet ik uh, uh, ja, ergens uh, voor mij plaatsen. Dat is <laughs> dus, dus echt nederend om te doen. Oké. Okay. Daar gaan we. Ja, we zijn vertrokken. Ik heb... Uh, ik heb er al iets ingelegd, een paar cent. Uh, gewoon voor de stabiliteit, anders waait het weg. Uh, en nu is het wachten tot er, uh, tot er iets binnenkomt.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 Die er? mij wil helpen, ja. Oh, dat is goed. Um, heb jij nog dingen die ik zeker zou moeten doen? Daar zou ik je moeten over nadenken, hoor. Ja, naar de spermabank. Dat verdienen we wel goed, hoor, weder. Huh? Oh, Ja? Want dat is toch geen probleem. En dat is eigenlijk voor de goede zaak, Dat is allemaal kleine wederikjes rondlopen.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 Um, morgen om 12 uur? Ja, perfect. En je mocht moog, je de ingang nemen van het kinderziekenhuis. Dat staat aangeduid. Goed? <laughs> Oké, okay. tot morgen. Oké, okay. tot morgen dan. Ja. Tijd om het geld dat ik bij ingebedeld heb uh, te gebruiken... om er nog meer geld van te maken. en uh, allez, Hoe kan ik makkelijker slapend rijk worden... dan dat geld te beleggen op de beurs...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 He? Je kunt ook negatief gaan, he? dus je kunt niet alleen zeggen ik mik op een stijging van een aandeel. He? Je kunt ook mikken op een uh, daling van een aandeel. Dus uh, je kan, je kan uh, à la hoes, dus naar boven toe uh, een optie nemen en dan noemt men een call optie. He? Of men kan speculeren tegen een daling van een aandeel he? en dan noemt men een put optie. En dan komen we op het technische domein, dat is dus de in the money, de at the money en de out of the money optie. Ja. En je kan, wanneer je daar recht hebt verworven, net zoals bij een gewoon aandeel, kan je dus de seconde of twee seconden na nadien al verkopen. Dus je moet je een termijn niet uitdoen. Ja, ja. Oei, oei, oei, oei, oei, oei, ik begrijp er echt geen hol van. Hey, Jacques is, is een super sympathieke kerel, maar is aan de.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 Mijn rapnummer live te performen aan de beurs als straatmuzikant. Heb je <Okay, nog speciale... speciale tips voor mij? Het heel overtuigend brengen, niet? Het heel overtuigend brengen. Maar ik moet wel zeggen dat ik. Ik ben niet zo goed in rappen, heb ik nu gemerkt. Uh, uh, ja, dan gaat toch moeten. Alles loslaten en ervoor gaan. Alles loslaten en ervoor gaan. En wel, mag het als schoon gezegd. Ja, die, uh, ah. Ik ga zeker een kasten voor u, Tram. ik Merci. Salut. Oké, okay, ja, salut.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 Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Dat is gelijk Oké, okay, ik sta in de lift naar het eerste verdiep, naar het labo Andrologie. En daar is de spermabank. Oh maar ik Uh, ja, ik ben nu voor de spermobank. Uh. U bent kandidaat om donor te ja, worden? Ja, Aan. ja. Okay. En dat is het eerste staaltje? Ja, dat is de allereerste keer. Ja. Ik ga wel twee keer van de contract geven, maar daar rustig ja. lezen en dan de opties aanhouden waar nodig, vooral op tuinen, en dan de keer tekenen. Oké. Okay.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 Was stiller. Dat is mega schandelijk. Oei, oei, oei. En met porno. Het is... Wat is hier ook allemaal? Er zijn ah, een hoop hier man, playboys, die ik niet wens aan te raken. Ja, ik is vies. Uh, maar kijk, hier zal ik het uh, moeten doen. Alles om rijk te worden... Sasha, wil je er goed Ja, dank ja. Dat alles. Bedankt hem.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 Uh, eh, Oké, okay, ik ben net voor 180 euro win 4 life gaan kopen.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 Hoor ik dat nou goed? Geef mij geld, bitch. Foei, Wederik. Slapend rijk was dit van Wederik de Bakker. Niet gewonnen. Uh, nee, joh. Tweede prijs. Hè. Uh, voor de NTR Radioprijs 2012. Aanstormend radiotalent. Uh, de winnende radiodocumentaire die laat ik u uh, uh, volgende week horen. Ja, houdt er voor mij te goed. U um, kunt trouwens alle nominaties uh, uh, terugluisteren hè, op de website van radioprijs. Nrt, uh, ntr, sorry. nl Goed. Zelfbenoemde popmuziekkenner Rex van Beuningen... die zal weer elke week in het holst van de vroege morgen... Uh, laten horen waar ze muzikale speurtochten toe hebben geleid. He, want Rex zal Rex niet zijn als hij niet doorgaat met zoeken tot aan het gaatje. En dat zit bij hem ongeveer midden in het vinylplaatje. Kan er ook iets naast zitten. Jan Emaus praat met hem. Goedemorgen Jan. Ja, een hele goede morgen, uh, ja, Rex van we Beurden. En ik heb er ontzettende zin in, laten we, laten we van start gaan, want uh, jij bent ook een redelijk bruin gewonnen. Ja, jij ook, Rex. Waar, waar, waar, waar ja. ben je geweest? Ja, jij hebt opgetreden. Mag ik, mag ik even, uh, ja, even kijken? Ja, je weet het. Uh, Hongarije. Hongarije. No, Tsjechië. Maar dat maakt niet uit. Ik was naar het Zeghet Festival. Is het Zeghet. Hongarije? Volgens mij is dat Kroatië. Is het Czech? niet Budapest, uh, dat Zeghet? Uh... Zeghet. No, no. Ik ben naar het Saget Festival geweest, waar het ook was. Uh, ik heb een treinticket uh, genomen, ik reis altijd graag met de trein. En uh, ik ben naar het Saget Festival. Ik was dat DJ in, uh, in, in de grote tent eigenlijk. Een podium A, DJ Rex. Podium A? Podium A, ja. Ik heb, ik heb, ze, ik heb ze allemaal aan het dansen kregen. Ja. Met, met dit soort, de plaatjes die eigenlijk wij ook draaien. Hey, was jij dat dus? Ja, ja ik, ben, uh, ik ben DJ Rex. DJ Rex. Ben je. DJ Rex. En ik heb, ik heb die hele tent, nou het dak eraf dus hè. Ja, want de gemiddelde leeftijd is daar nou 18, ja. 18, 18 zoiets. 18, 19, 20, maar de jeugd het kikt op mij. Dat is gezellig. Ja hoor. Dus Rex wist je wel aan de gang te krijgen? Ik kik op hun ook. Ja, ik vind het gezellig. Jij hebt een, podium top, een top... Podium A. Ja. Podium, jij hebt een topzomer gehad hè? Ik uh, was geweldig. En ik ben later nog in Griekenland geweest. Maar daarover later meer. Dames en heren luisteraars van de Nacht van het Goede Leven. Tot u spreekt Rex van Beuningen. De... DJ. Ja. <laughs> ja, inderdaad. En de beste, muziekkenner. De, ja, de beste, de beste DJ van, uh, van Europa. En met name Hongarije, jij de Kroatië die hoek. Maar, um, ik, ik voel me zo'n bevoorrecht mens uh, op dit dat, moment. Dat, dat, dat, want, ik, dat geloof ik. Want wat de luisteraars niet kunnen zien, kan ik wel zien. Jij ja, staat hier. met een hoesje in je handen en alleen al die naam. We houden het nog even voor ons. Ik, ik ga het nog niet zeggen Jan, want ik wil aandacht voor het orgel in deze eerste nacht van het goede leven weer in het nieuwe seizoen. Het Hemond Orgel. Het Hemond Orgel. En ik heb hier een persoon die speelt orgel... op zo'n bijzondere, swingende manier... vanuit de roots, de black roots van, van het zuiden van de Verenigde Staten. Je hoort de gospel er doorheen sijpelen, hè? Alsof je in een baptistenkerk loopt, binnenloopt uh, zondagmorgen... met een stel zwetende, zwarte mensen en het echte werk... Dat zit in deze gospel, jongen. En ik zal je vertellen, ik noem zo zijn naam, maar ik verklap het nog niet. Die, je kan eigenlijk zeggen dat Billy Preston en al die andere knakkers Booker T, daar allemaal de mosterd vandaan hebben gehaald. Booker T en de MG's hebben de mosterd gehaald bij? Bij deze meneer, ja. Daar hebben ze het van. Ze het van. We, we, Ik wil bijna zijn naam noemen, maar uh, uh, wil... we even niet nog doen. even wachten. Uh, so, een, een Bob Dylan, die maakte ook veel gebruik in het begin van zijn carrière... van begeleiding met een Hemmeltorgel. Hè? Is dat ook geïnspireerd op deze man? Het leidt allemaal naar deze meneer. De zwarte, zwarte, diep zwarte roots. Het swingende orgelspel. Je kan eigenlijk niet stil blijven zitten. Want het is gewoon, het, je komt vanzelf in beweging. Het sindert het, het beweegt. Het, het, het, het is dynamisch. Nou, ik denk dat we de naam toch maar moeten laten vallen. Hè? Ja, zijn naam is Ken Griffin. Ken Griffin. Heb jij Ken persoonlijk gekend? Pff, wat denk jij? Ja, natuurlijk. Ja. Hij ja, kwam vroeger bij ons thuis. Mijn ouders, die ja. kenden Ken. Die kenden Ken. ken uh... In Limburg? Ja. Ja, want ja, ja. Ken kwam graag in Limburg. Is hij op tournee geweest in, uh, in Limburg? Hij is ook in, uh, in Limburg op tournee. Hij heeft een Maastricht opgetreden. Geleen. Hij had een, een, een Limburgs toertje okay. toen. Hey, uh, ik kan bijna niet wachten om die naald hey, in, ik in, ook die niet, op te ook Nee, ik drukken. ook niet. Dus wacht even. De bron waaruit een hele generatie popmuzici uh, gedronken heeft... heeft vanaf dit moment een naam. Ja, Ken Griffin en his organ... Komt hij, Jan? Ik ben zo blij met, met een Rex van Beuningen luisteraars die dit allemaal aan ons laat horen. Nou, geef je er nog commentaar bij of laten we Ken gewoon los? Nou, wie weet. Daar komt hij. Daar, daar, daar heb je hem. Dat is ongelooflijk. Nee, maar dat is ongelooflijk toch? Ja, die, die, die swing hier. Dat is. Er dat is, daar zit, daar zit ook. Uh... Ja, qua maatvoering is dit gewoon geweldig. Maar qua, qua, qua souplesse van de, van de, van de toetsen ja. is dit ongekend. En zijn voetenwerk, hè? Ja, zijn, voet zijn bassen zijn uh, fantastisch, hè? Moet je luisteren, moet je luisteren. Oh, oh, oh, dit, is, dit is een vibrato, daar word je, je na van, hè? Koude oh, ja. rillingen, koude rilling. Koude rilling. is ongelooflijk. Zullen we maar gewoon even een stukje luisteren. We laten hem even draaien. We zitten er wel echt doorheen te praten. Ja, moet je niet muziek, doen, hè? Nee, moet je niet doen. Dat zeg ik. Hey, Hé, Rex, tot volgende week, hè? Hé, hey, tot volgende week, Jan. van Ken Griffin. Dankjewel, Rex. Dankjewel, Jan. Goed, u kunt uh, alles terugluisteren hè, van dit programma... via de site uh, van Radio 1. Je kan ook de Radio 1-app downloaden voor je smartphone. Hè, en er, zijn, er zijn de uitzendingen per uur terug te luisteren. En alles staat natuurlijk ook gewoon op mijn site... www.adelinevanlier.nl-uitzendingen. Um, Vincent gaat weer podcasten maken straks als hij een dutje gedaan heeft. <laughs> en ik ga ook weer mooie plaatjes op mijn site zetten. Sorry, deze week hier niet aan toegekomen. Um, um, wat kan ik nog meer vertellen? Uh, oh, je kan zelfs de podcast downloaden op iTunes. Dat vind ik zo chic. Goed, je kan ook mailen naar Het Goede Leven, het KRO.nl. Uh, volgende week um, uh, dan ga ik iets laten horen van een van de succesvoorstellingen van het afgelopen Fringe Festival te Amsterdam. Ik ging afgelopen donderdagavond uh, naar uh, Bellevue, het kleine uh, zaaltje beneden. Daar zat uh, Laurens Joensen met een uh, heel snel mensen Club Silentio te spelen. Nou, Ik vond het. Bijzonder aangenaam. En uh, ik, ik kan een klein stukje laten horen. En uh, hopelijk, uh, Lauwens komt in ieder geval volgende week. En ik weet niet wie die allemaal mee gaat nemen. Dat, uh, dat, dat merken we wel. Misschien, hopelijk uh, deze dames die uh, erg mooi zingen. Goed, we gaan ermee uit met uh, dit lied van, uh, de openingslied van uh, Club Silencio. En uh, ik wens iedereen een hele fijne week en tot, uh, tot volgende week.